Door al met het NOS-journaal. Negen militairen van de luchtmobielumsbergen... klagen drie ex-collega's aan wegens smaad... zegt de advocaat van een aantal beschuldigde militairen in het AD. De negen werden vorig jaar beschuldigd van mishandeling, aanranding en bedreiging. Een ex-militair zei onder meer dat collega's waren gedwongen om drugs te nemen... en dat sommige doorgeladen wapens op zich gericht kregen. De negen zeggen dat de verhalen zijn verzonnen. De marechaussee onderzocht de zaak...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 In Brits-Columbia zijn de problemen het grootst. De provincie klaagt niet alleen fabrikanten aan, maar ook ketens die de medicijnen verkopen. Een oud-FIFA-bestuurder is in New York veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het aannemen van steekpenningen. Ook kreeg hij een boete van ruim 850.000 euro en moet hij bijna 3 miljoen euro aan crimineel vermogen afstaan. De Paraguayaanse bestuurder werd in 2015 opgepakt vanwege zijn aandeel in het FIFA-omkoopschandaal. Het is de tweede Zuid-Amerikaanse voetbalbestuurder die deze maand veroordeeld is in de grote fifa Fraudezaak. Marit Leenstra stopt met schaatsen. Begin dit jaar won de 29-jarige nog brons en zilver op de Olympische Spelen in Pyeongchang. In 2014 won ze in Sochi al goud op de ploegenachtervolging. Leenstra gaat zich nu volledig richten op haar studie aan de Wageningen Universiteit. Het weer wisselend bewolkt op de meeste plaatsen droog... de grootste kans op een enkele bui in het oosten en noorden. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen valt er in het noorden nog een enkele bui... In de rest van het land blijft het dan waarschijnlijk droog... en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Dan zijn wij weer terug bij het tweede uur, het is wat rustiger geworden, want het gehele uh, bestuur, bestuur van verdwenen. de ijsbaan is uh, samen koffie gaan drinken en uh, ja. verder praten over hoe dat nou moet, want 15 september moet uh, daar een het beslissing over spannend nou worden. Het is wel hè? voor ja, ze. Maar hè? Ik, ik heb met even de fractievoorzitter van OPZ gesproken en, uh, en die zegt neem nou een beslissing en verplaats die bomen en klaar. Okay. En regelt dat met de wethouder. Nou we zijn zeer okay. uh, benieuwd.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 Uh, en dan ook niet aan het uh, noordelijke kantje, maar aan, het aan de zuidelijke kant. En uh, ja. ja, ik heb echt uh, de, de vliegtickets nog geprobeerd te regelen. Uh, treintickets nog zelf zelfs nagekeken. Maar, maar dat, dat ging, was, uh, niet. Dat ging ja, nou, niet. Wat niet is, kan niet. Nee. Uh, hoe werd je op de hoogte... Uh, we praten trouwens met Karim en ja, goedemorgen. Sorry. Karim. Goedemorgen. <laughs> um,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 En welk plan je ook mooi vindt, dat laten we dat in het midden laten. De raad heeft gekozen. Ja. En daarmee hebben we in het raadsprogramma ook opgenomen dat we dit plan eerst willen gaan, uh, dit plan eerst willen gaan, gaan uitvoeren. Dat ze daar verder mee gaan. En uh, ja, mocht er uh, wel gezegd, mocht er iets in veranderen in de zin van wat dan ook, misschien een rechterlijke uitspraak op dit moment. Uh, dan moeten we natuurlijk een weer gaan kijken hoe we dat gaan, gaan oplossen. Maar het belangrijkste is gewoon, we hebben een keuze gemaakt.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 Dus dat uh, ja, ik, ik heb het niet maar je, je, je, Met wie heb je dan nog meer gesprekken gevoerd? Oeh, met, met uh... Nou, zeker richting. Ja. Uh, richting, uh, richting OPZ, want je zegt hier de zelfreflectie van OPZ. Ik heb uh, met uh, de heer Kramer achter mij een heel goed gesprek gehad. Uh, ik heb uh, met, met de burgemeester gepraat. Ik heb met uh, de twee wethouders die niet op vakantie waren, heb ik gepraat. Met Ellen uh, Verheij en uh, met uh, Gerd-Jan Bluis. Ik heb met. Uh, volgens mij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 nou, iedereen kijkt even achterom. Ja, het, begint een beetje... het regent een beetje. Als ja. we klaar zijn, dan is het goed. We zijn hier ja, geen regen weer ja. gewend in Nederland. Hè? Ja. Het is altijd goed voor het gras. Ja. Uh, ja, ik, ik wil niet zeggen dat ik daarmee worstel, maar ik, ik lees dat uh, uh, ook over dat raadsprogramma. En uh, ook over coalitie-oppositie. Uh, ja. Hoe zie je dat? Uh, Heb je een stuk gelezen over, zo meneer Drommel? Ja.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 Ja, bij het minst of geringste gaat de, de ja, strepen erin. niet het minst of geringste, Nee, maar bij de eerste, eerste, ja, eerste strubbeling meteen ja. een streep erin. Dat ja. zou jammer zijn, hè? Dat, vind ik, dat zou dat ja. doodzonde zijn. We hebben er met z'n allen echt keihard ja, aan gewerkt. Daarom. Echt keihard. Ja. Ja. Maar goed, uh, jullie uh, brief uh, is gelezen. Jullie standpunt is uh, bekend. Uh, ik, ik zie aan jou dat je daar uh, wel mee verder wil met een uh, breed gedragen uh, raadsprogramma. Ja. En... Uh,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 Thank yes. you.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 En vandaag is het spectacolo Sportivo Alfa Romeo op het Schriever Zandvoort. Nou ja. Het woord zeg het al. Ja. Een spektakel met Absoluut. Alfa Romeo's. Ja. Uh, ja, morgen is de zomermarkt. Hè? Dus ik de hoop... laatste van dit jaar van dit jaar. Ja. Ik had gevraagd of uh, uh, uh, Meneer Willemsen? U... Ja, maar hij is zo druk. Hij uh, is bijna nooit in Zandvoort. <laughs> dus <laughs> ik zeg oké. Okay. Uh,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 waarbij je om een uur of vier denk ik weer de jankende uh, Formule 1 auto's oh, kan zien. Ja, ja. En wie zijn daarbij dan? In nou ja, er is van alles. Uh, namen als Gijs van Jan in Dat oh, ja, zijn natuurlijk weer de, de bekende weer, namen. Ja. Ja. Maar goed, uh, ga erheen of uh, kijk leuk. volgende week even naar de parade. Dat is leuk ja. om te zien. Ja. En dan s avonds is dan het muziekfestival. Ja, daar uh, hadden we het met Tonnen. Ja, ja, ja. Als dat de auto's parkeer staan, ja. is er een muziekfestival op het Raadhuisplein ja. van uh, Vanaf 9 uur, tot 12, denk ik. De week daarna is er weer spektakel op het circuit. Dan is de ADAC Noordzee Cup op het circuit van Zandvoort. En wat behoudt dat in? Nou ja, ADAC is een Duitse ANWB ongeveer. En die komt met zijn Noordzee Cup naar Zandvoort toe. Leuk, ja. Nou, ze dus hebben het best druk, hè? Daar op het circuit. Ja, het ja. Gelukkig nou maar. Ja, nou ja, goed. Elke eerste maandag van de maand is de nabestaande groep bij ook Zandvoort van half twee tot drie. En de eerste dinsdag van de maand om half elf een digitaal spreekuur. voor alle vragen over iPad, tablet, smartphone enzovoort. Het is er altijd nog steeds druk. Uh, ook bij Okshandvoort in de Vlemingsstraat 55 en elke vrijdag is er medische gymnastiek ook bij pluspunt van 9, kwart over negen tot kwart over tien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 Could I say? We hebben al gedaan uh, ja, omdat het ja, even rustig was ja, ja. en uh, aangeschoven is uh, Roy van Buringen en we gaan, ja. Goeiemorgen, Roy. Goeiemorgen, Roy. Goeiemorgen. we gaan het hebben over kofferbakmarkten. Ja.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 vier jaar uh, leesjevrij um, de kofferbakmarkt organiseerde maar en dan dat hadden ze jou moeten informeren hebben ze dan dan toen gedaan alleen maar op um, op, op kosten, op kosten oh. qua uh, qua de ja, niet op precario Amerika. niet op precario nee alleen op leesje ja. goed uh, de komende uh, koffermarkten zijn gecanceld ja